Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. In Kenia zijn minstens 42 mensen om het leven gekomen doordat er een dam is ingestort. Het regent al weken ontzettend hard in het Afrikaanse land. En dat kon de dam niet meer aan. In heel Kenia hebben ze last van het noodweer, zegt correspondent Ellis van Gelder. Op allerlei verschillende plekken in Kenia moeten mensen echt vluchten voor het water. En zowel de stad als het platteland is geraakt. Ook regio's waar het juist de afgelopen jaren keur droog is geweest. De grond die droog is, die kan minder makkelijk water absorberen. Ja, en daar heeft Kenia nu dus ook mee te maken met deze ramp. Voorlopig blijven de weersvoorspellingen slecht. Er zou alleen nog maar meer regen aankomen. Zit Marc Dutroux achter de verdwijning van Tanja Groen? DNA-materiaal dat gevonden is in de auto's en huizen van de Belgische kindermoordenaar... moet daar de komende tijd antwoord op geven. Die DNA-sporen zijn nu in Nederland voor onderzoek. Rechercheurs hopen zo op een doorbraak in de zaak van Tanja Groen. Die Nederlandse studenten verdween in 1993 in de buurt van Maastricht. Na 31 jaar is ze nog altijd niet gevonden. Getier, de paarsgele flitsbezorger, verdwijnt uit Nederland. Mijn collega Ruben van de Economieredactie heeft geteld hoeveel flitsbezorgers er nu nog over zijn. Dat is er nog één. Alleen het Duitse Flink die levert nu nog binnen 10 minuten boodschapjes aan de deur. Nou, een paar jaar geleden waren het er dus nog vier. Naast Getier en Flink hadden we Gorilla's en Zep. De laatste die stopte er als eerste mee en vorig jaar werd Gorilla's overgenomen door Geteer. Maar nu knijpt ook Geteer in de remmen. Bestellen, dat kan nog wel, maar over enkele weken, dan is het gebeurd en kan dat niet meer. Na de hype in coronatijd ging het al snel slechter met Geteer. Het bedrijf vertrekt trouwens niet alleen uit ons land, maar ook uit Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de VS. Het weer, vanavond wordt het iets bewolkter, maar het blijft op de meeste plekken droog. Morgen een mix van zon, wolken en soms een buitje. Ook is het een stuk warmer, maximaal 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files in Noord-Holland, de meeste oponthoudt daar nu op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en Klobber, de Nieuwe meer. staat 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. De N201 hoofddorp richting Uithoren. Bij Schiphol-Oost 4 kilometer filerijen met een half uur vertraging ook. En tenslotte op de N232 hem richting Amstel 1. Voor de aansluiting met de A9 staat 3 kilometer file met ook daar 20 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.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 Een oceaan vol tranen is van mij Alleen van mij Een hele mooie opening van het uh, derde uur van de Zandvoort op zaterdag Met een raccoon en een uh, oceaan Geweldig begin van het derde uur, uh, toch? Zou ik denken Heer en vrouw tegenover mij Ja, ja meneer nee. tegenover ons Jazeker, ja. want uh, Marco, uh, ja, net heb je hem heel even gehoord in de uitzending, maar goedemiddag Marco. Goedemiddag. Ondanks uh, de Koningsdag ben jij gewoon in de studio aanwezig, want uh, de laatste zaterdag van de maand doen we altijd pro ja. Maar eerst heb je heel goed nieuws over dat uh, pro -esie. Ja, dat klopt. Ik uh, heb vorige week het contract uh, mogen tekenen met de uitgever voor uh, de uitgave van uh, pro bundle gefeliciteerd. gefeliciteerd. Ja, en, wauw. Waarschijnlijk, hè, Want uh, Leo Deteman is nu met uh, de cover bezig en uh, het opmaken van het binnenwerk. Dus ik verwacht over een maandje of twee uh, verwacht ik, uh, dat het uh, gepresenteerd mag worden. Mooi, geweldig. Ja. En dan is uiteraard iedereen weer welkom. En dan zijn ze ook te koop. En dan is het weer Leek. bij uh, bol.com en bij de ja. Bruna. en ja. uh, Op al die plekken weer verkrijgbaar. De bibliotheek. Ja. De bibliotheek. Ja. En uh, als je dan zo'n boek uh, uitbrengt, uh, hoeveel eerste exemplaren komen er dan aan? Of eerste druk? Of, uh... Oh, dat weet ik niet. Dat regelt de uitgever. Oké. Okay. Maar aangezien die, het is uh, poëzie, dus uh, dat loopt niet in de duizenden. Nee, maar... Maar uh... Uh, alle begin is... Uh, het is welkom, hè. Dus, uh... Mooi. En is het een uh, vaste partner uh, waar je uh, uiteindelijk dat boek hebt uh, kunnen uitbrengen? Ja, ja, bij mijn vaste uitgever, Klapwijk en Keizers. Oké. Okay. Dus, nou, heel mooi. We houden het in de gaten. Uiteraard uh, melden we dat dan ook uh, hier op de radio, mocht het uh, zover zijn. En dan ga je ook uh, weer een presentatie geven, net als, uh, ja... Uh, nou ja, ik wou bijna zeggen vroeger, maar uh, op, het, uh, op het strand. Nou, zo lang geleden is het niet. Uh, nee, hè? Volgens mij is mijn laatste presentatie twee jaar geleden geweest. Oké. Okay. En in de tussentijd heb ik dan Santa Lola geschreven. Dat hoop ik dat er dan in 2025 op de markt verschijnt. En in de tussentijd heb ik dit geschreven. Dus we blijven productief. Ja, Ja, yes, en, maar uh, wel een mooie prestatie erbij. Uh. Ja, uiteraard. Ik Kijk, weet nog niet of we... het op het strand is. Maar... Daar verheugen we ons op, Dolly. Toch? Ja, natuurlijk. Zeker. Vind ik hartstikke leuk. En de titel ja. is Het Vuur. Het Vuur. Ja, ja, dat... Van de bundel, van ja, de projessiebelel. Ja, ja, dus uh, ik stond me eigenlijk af te vragen... waar dat brandende verlangen vandaan kwam... om elke keer weer te gaan zitten en schrijven... En daar heb ik een uh, stuk pro is die over geschreven. Maar dat... Was dat niet om die muizen in leven te houden? Wat ja. je toen ooit eens zei. Ja, die liggen dood voor die de voor koelkast. koelkast. Ja, de die ja, precies. Ja, ja. Nou, ja die... schrijven worden niet voor het geld. Nee. Het, is, het is meegenomen als je er wat mee verdient. Maar die ambitie, dat is. Uh, het... Je wilt wat te vertellen hebben. Ja. Uh, dus iets. Iets uh, moois aan de mensenheid ja. denk ik. Maar het is nou, ook ja, mooi dat we dat, uh, dat, dat kunnen, kunnen we blijven niet... doen, toch? Sorry. Ja, ja zeker. Ja. Ja, ja. Ja. Nou, het, daar gaat dat stuk dan ook uh, over. En dat is dan ook de titel geworden van de, van de bundel. Het vuur. Maar vandaag heb ik wat anders. Uh... Oké. Okay. heb je, vertaald, je nou, ja, we, we, we, we, Dat gaan we vragen aan uh, Marco. Ja. Ja. Marco, uh, wat is het stuk van vandaag? Buurman en buurman.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 Soms wordt het structurele verlangen tot verhuizen tijdelijk opgevangen... door de sleurrit achter een auto met trekhaak te hangen. Een caravan is slechts een lampmiddel. Uiteindelijk wint het verhuisdwangneurose het eenvoudig van welbevinden. Hup, daar gaan ze weer. Nieuwe muren, nieuwe buren, nieuwe huiswarming. Zo niet ik. En ik niet alleen. Buurman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 Dat mijn trouwe oude buurman mij eens zal verlaten, reisende haren mij reeds te bergen. Zo, dankjewel Marco. Mooi stuk proezie op deze Koningsdag. Graag gedaan. Ja. ja, we zijn er weer ja, heel, heel blij mooi. mee, hè, Dolly? Ja, prachtig. Prachtig. Ik zit een beetje op kippen. kippenvel. Ja, <laughs> ja, nou, de, ja. De. Jij nou, vindt het warm dit... buiten, maar ik heb het nu een beetje aan. Nou, ja, dat is een mooi. Ja, ja, mooi. Dan, is het, dan werkt krachtig. het zeker. Dus, ja. Uh, nou ja, we wachten je mooie bundel af, Marco. En uiteraard uh, volgende maand ben je er weer met een uh, mooi stuk uh, pro -FC. Jazeker. En voor de mensen die het gemist hebben, hè, Koningsdag, ben je even op pad of zo bijvoorbeeld vandaag. Kan je het ook nog uh, terugluisteren. Heel binnenkort op de zfm app dan is hij uh, weer uh, beschikbaar onder meer onder podcasts. Dan vind je hem terug en dan kan je hem uh, naluisteren. Dat yes? klopt. Oké. Okay. Okay. Nou gaan we platdraaien. Okay. Ja, dag welmaar, Marco. fijne koningsdag, hè? Ja, jullie ook. Rustig gaan, hè? Rustig gaan, ja, hè? Rustig ja, gaan. Ja. Ja, ja. ja, ja. Heel rustig gaan. Doe ik ook altijd. Oh. Ja, heel rustig gaan. Ja, zeker. Rustig gaan richting zeker. vijf uur gaan we. Maar we hebben nog wel eventjes hoor. Dus blijf luisteren. Hier is in my house. Ik wil niet naar China, dat is met de druk. Ik wil niet wonen in Schotland, want Schotland dat is met de nacht. En nu is het is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 En eigenlijk, Dolly, had ik deze voor ons uh, pit reporter willen draaien. Randal Lawson. Ja. En uh, België is de leven op Pluto. Want hij zit in België. Ja. Maar je raadt het nooit. Misschien is dat wel heel goed nieuws. Hij stond op podium. Ja. En misschien dus... moest hij wel de eerste prijs... Uh, uh, nou, ja. misschien gaan we het nog horen. deze Ja, ik uitzending, ben heel erg benieuwd uh, waarom hij op het podium stond. Ja, ik heb het hem gevraagd. We konden over een kwartiertje, twintig minuten wel even terugbellen. Ja, want op uh, Spa is de Spa Summer Classic uh, aan de gang. Mm -hmm. Van de ITCC... En uh, ja, Rendel die organiseert uh, dat uh, jaarlijks. En uh, ja, voor de PIT-report hebben we hem ook normaal om kwart over vier in de uitzending. Ja. Maar dat wordt dus uh, nu iets later, omdat ja. hij op het podium stond. Ja, helaas, helaas. Helaas, maar ja. we hebben wel goed nieuws, want we hebben ook uh, nog het uh, Zandvoorts nieuws voor je. Ja, ja dat hebben we zeker. Uh, dit gaat over een Zandvoorter uh, die bij de KNRM altijd werkzaam is geweest als vrijwilliger. Maar die gaat afzwaaien na 19 jaar trouwe dienst. En dan hebben we het over Ab Zwemmer. Uh, zaterdag 20 april werd op gepaste wijze afscheid van hem genomen. En na 19 jaar trouwe dienst vond Ab het wel welletjes. Nu de Sea Track is vervangen door weer een nieuwe trekker... vond hij het een mooi moment om ermee op te houden. En zijn echtgenoten zal er toch wel aan moeten wennen... dat hij voortaan op maandagavond en zaterdagochtend gewoon thuis is... Op 1 februari 2005 werd Ab ingeschreven als vrijwilliger bij de KNRM Zandvoort. En zijn functieomschrijving was tractordrijver. Wat inhield dat hij de tractor bestuurde die de reddingsboot naar en in zee bracht. En later werd de tractor vervangen door de Seatrack, maar de functie bleef hetzelfde. En naast het vervoeren van de reddingsboot was Ab ook chauffeur op de kunsthulpverleningsvoertuig kortweg de KHV... De ambitie om opstapper te worden op de reddingsboot heeft hij nooit echt gehad. Voor mij geen natte voeten. Altijd, zegt de, aldus de altijd rustige, maar betrouwbare ab. Vorige week werd dus met taart en cadeautjes afscheid van hem genomen. Hij vertelt dat hij een mooie tijd heeft gehad bij de KNRM, maar dat hij het zo wel goed vindt. Al uh, kunnen ze hem gerust voor een schilderklusje of iets altijd bellen. Kijk, dat is mooi nieuws. Uh, App heeft uh, zich flink ingezet dus voor uh, KNRM station uh, Zandvoort. En dat is altijd heel mooi. Wat ook mooi is, is uh, de X-Wall van de, de Maria School, uh, Dolly. Jazeker, want sinds kort heeft de Maria School in Zandvoort zo'n X-Wall. En uh, wat is dat nou? Dat is een interactieve beweegmuur die bijdraagt aan bewegend leren. En de Maria School is de allereerste school in de regio met deze innovatieve muur. De X-Wall transformeert het klaslokaal, maakt leren leuker... en bevordert de fysieke activiteit. Donderdag 25 april is deze muur officieel in werking gesteld... door wethouder Lars Carré. Nou, ik zal eventjes wat dieper ingaan op, op hoe dat er nou ongeveer uitziet. Kijk, het is een projectie van een gigantisch touchscreen op maat. Hij is uh, maximaal 4,6 bij 2,6 meter... En uh, een hele krachtige beamer die projecteert het beeld in HD-resolutie. En de camera en infraroodsensoren detecteren de ballen of handen zodra ze de muur raken. Elke balsport is mogelijk. Uh, voetbal, handbal, tennis, noem maar op. En natuurlijk alle games die met aanraking gespeeld worden. Nou, met die X-Wall stap je in een digitale wereld van de interactieve speelmuur. Er zijn meer dan 60 games beschikbaar. En met de X-Wall wordt bewegend leren. Leuk voor iedereen. Nou, wil je daar wat meer over weten? Dat kan. Dan moet je eventjes naar de website www.interactivexwall.nl Kijk, dat zijn uh, mooie berichten. En de eerste school in de hele regio die dat heeft, hè? zo'n... Uh mooie x wall uh, waardoor uh, leren nog leuker uh, wordt, uh, eigenlijk. Ja, ja, ja. en, en uh, uh, zoals het in onze tijd uh, gaat ontwikkelen, natuurlijk. Tuurlijk. Dus dat is wel fijn dat die kinderen dat dan van meet af aan meekrijgen. Dus je trapt, uh, nou ja, dan heb je een rekensom bijvoorbeeld, en dan uh, staan er een aantal antwoorden. En dan moet je de bal trappen op het juiste antwoord. Zo is, uh, daar moet je een beetje aan denken. Ik heb geen idee. Ja, ja volgens mij ja? werkt het zo. Ja, zou ja. je denken? Ja, ja ik, ik zou het echt, ik ja. Kan me er helemaal niets bij Dus het zullen. was wel vrij lastig. Je moet eerst het uh, goede antwoord geven... en dan uh, ja. op nog het uh, juiste antwoord uh, de bal trappen. Ja, ja. En dan verder. weer verder. Oh, nou, ja. okay. Mooi okay. dat dat uh, nu is bij de Maria School. Deze ja, hey, ja, mag hoor. niet ontbreken hè, vandaag.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 Een motor die draait, toch waarschuwt een haan in je hoofd kraait. Ik weet nu, dat er een engel bestaat. Je kunt haar niet zien, als ze zachtjes tegen je pracht.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 Zo'n engel bewaarder op je bed. Ik kan het weten, ik ben het zelf eens door gered Ik ga niet zien als ze zachtjes tegen je praat Ik weet niet en dat zo'n engel bewaarder op je let Ik kan het weten, ik ben er zelf eens door gered. Ik kan het weten en op deze kansdag mag hij zeker niet ontbreken. Hè? Marco Schuitmaker met zijn engelbewaarder. Half vijf geweest, ik zie op mijn scherm aan de rechterkant Dolly... een heel leuk dier van de week verschijnen. Ja, wat een kanjer. Zeker. Er ligt een heel mooi hondje. En uh, die is pas in het asiel komen wonen. Hij heet Rotti, het is een reutje. Een bulletje van tien maanden en prachtig getekend... Maar ja, helaas. Zijn baasje was ziek en daardoor uh, kon hij helaas niet bij de baas blijven. Maar het is een vriendelijke en vrolijke hond naar mensen. Hij is gewend om met kinderen samen te wonen. Dat is geen enkel probleem. En buiten speelt hij graag met andere honden van zijn eigen formaat. Want uh, voor kleintjes is hij te lomp. Uh, zijn huis deelt hij, uh, uh, kan hij delen met een teef van hetzelfde kaliber. Dat moet helemaal geen probleem zijn. Uh, met katten daarentegen is misschien niet zo'n heel goed idee. In zijn vorige huis had hij een bench. En het zou fijn zijn als hij in het nieuwe huis ook zo'n plekje heeft. Dat hij daar een bench heeft. Dat hij daar zijn eigen plekje van kan maken. Hij was gewend om uh, af en toe even alleen te zijn. Maar dan zat hij wel in de bench. Verder is hij netjes zindelijk. Hij beheerst de basiscommando's. En hij wil wel graag op kussens met de nieuwe baas. Want hij kan nog heel veel leren. Uh, eigenlijk uh, is hij een grote pup en zoekt hij mensen die vele avonturen met hem willen beleven. En uh, ja, hij heeft wat kale billen, maar dat komt omdat hij een allergie heeft. Dus de kale billen, die zijn maar tijdelijk. Nou, hij is gecastreerd, dus ook dat probleem is al verholpen. Hij kan bij kinderen, kan bij honden, um, kan alleen thuis blijven, kan mee in de auto. Hij is uh, niet erg waakzaam. Dus ga hem niet op de boerderij zetten. Hij, zijn schofthoogte is tussen de 30 en de 50 centimeter. En hij heeft weinig vachtverzorging nodig. En hij kan loslopen. Waar het mag dan in de loslopen. Ja, ja, ja. Dus mocht u denken van nou, daar word ik wel nieuwsgierig naar... neem dan even contact op met het dierentehuis Kennemerland... aan de Keesomstraat 5 in Zandvoort. En vraag of je een afspraak kan maken om hem te ontmoeten... Hij is om op te eten. Zo, Dit echt. dier van de week, Rotti. Rotti, ja. Mij niet bellen <lacht> trouwens. Hè? Want na een week wat werken, wil ik weten dat ik leef Dus ik ga nu pieken, volk de pijp aan geef Ja, ik ga nu en jij vraagt weer ik Zeg het je keer op keer, mij niet Harder en ik weet het wordt weer laat Als er dan toch iemand stoort Zeg ik doe het maar zonder mij Vanavond mis ik niet de boot Ja, ja, ik ben erbij Ja, ik ga nu En jij vraagt weer Ik zeg het je keer op keer Mij niet bij. Ja, geweldige platen, deze van Raymond Hermans. En uh, mij niet bellen en uh, niet uh, pinnen ook, hè, geloof ik, daar uh, in Breda. Nee, niet pinnen. De, uh... Niet pinnen niet. Oh, oh, oh, oh. Oh, wat erg. Ja. Een pinstoring bij het groot feest van uh, 538 uh, daar in Breda. Ja, en er en, en, ja, schijnt dat er enorme de hoeveelheden mensen in de rij staan bij de bar. Maar uh, ze kunnen niet betalen, want alles is via de pin geregeld. En krijgen we dan ja. nou gratis bier van uh, Jean Mol, of niet? Ik kan me niet voorstellen. Nee, nee ik denk dan niet dat, die, dat, dat dat erin zit. Maar er wordt ook niks over gezegd. Dus ik, ik, uh, ja, het klopt. Er, er, er kan geen eten en drinken gekocht worden. En uh, ja, ze zijn druk bezig met een oplossing. Oké. Okay, maar ja. goed. En uh, ja, in de tussentijd. En dan denk je, oh, dat komt hier in de tussentijd. Uh, delen we gratis water uit of zo? Nee hoor, informeren we onze bezoekers zo goed mogelijk over het verloop. Oh ja. En dat je moet wachten met uh, bier drinken en uh, water drinken. Oké, nou dat... Zo zie je maar weer dat we toch ervoor, uh, uh, erop moeten blijven hameren... dat het contante geld ook gewoon moet blijven. Want Precies. in dit soort situaties, je bent zo afhankelijk van stroom en, en elektronica... Als er iets misloopt, het is toch hartstikke handig... dat je ook dat briefje of dat muntje uit je zak kan halen. Dat alles gewoon doordraait. En tegenwoordig draait alles op internet. Dus uh, ja. even kabeltjes slopen in uh, de noord En, Noordzee, en, en je bent weg. weg. Ja. En je bent weg. Dus zorg dat die, dat die, dat die, gewoon die munteenheid ook blijft. Dat er gewoon dat cashgeld blijft. Zeker. Wij nou, ja. ja. uh, in Nederland zijn helemaal niet meer van het uh, cashgeld uh, trouwens. Als je kijkt zo? naar Duitsland, ja. daar draait nog een merendeel de gewoon op, uh, op uh, kerstgeld. Ja, ze hebben gelijk. Ja. ja. Dus, Zijn, maar wij ja. lopen helemaal voor met de pin en zo. En oh, verschrikkelijk. Ja, dat ja. komt natuurlijk door die Maxima, hè, die, uh, die zoveel melk in de melk te brokkelen heeft bij het WEF. En, en, en, en dingen zo ook natuurlijk Rutte. Ja. Ja, nou ja, gelukkig. Oh nee, hij gaat naar de NAVO, hè, Rutte? Ja, hoofd, hoofd, nog ergens Oeh, oh nee, nou ja, het is niet Ja, want hij zou hierna, zou die weer gewoon docent worden op een school. Ja. Maar ik denk dat hij het niet helemaal begrepen heeft. Hij denkt natuurlijk dat je naar MAVO, HAVO, NAVO krijgt. Ja! Oh, lachen zeg. He. Ongelooflijk. Hey, deze is uh, live geweest bij ons. Hebben we hebben een voor jou. Johan oh. Kettenburg. Je bent mijn engel, mijn liefde, mijn knuffel hierin in één. Bij jou zijn dat is alles wat ik wil. Ik bent mijn klankbord, mijn maatje, mijn beste vriendin. Zonder jou te moeten leven, nee, dat heeft geen zin. Je bent mijn engel, mijn liefde, mijn knuffel hierin in één. Bij jou zijn dat is alles wat ik wil.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 Voor iedereen. bij jou zijn dat is alles wat ik wil. Jij me Born Jovi, beetje -y op opiopi. Ben op mijn chips en croakie. Kom ik in je kroeg, everybody know me. Heb styles net, hey, die vlecht uit Obi-Wan to obi. know Herinner mij als een space en de villain. Geen rijbewijs, nooit op op net Mijn M'n waterzet, sure en oranje. Zit mijn vodka met pink, kom hoog veel je Spel tip 1 piek, nooit te vroeg. En rollen wij naar binnen bij je in de kroeg. Draaien ze m'n tunes, die zijn groot genoeg. Ik ben nog lang niet moe.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 Ja, ja, die Donnie en Mark Hoogta. race radio. Bit report. Nou meneer Rendel, een hele goede middag. Maar deze plaat, had ik, ja, deze plaat had ik helemaal niet uitgekozen, want ik had België voor je trouwens. Oh, Jij ja, nou, zit in België! Jij zit in België, je zit aan de ja. spa, toch, of niet? Ja, nou, ik loop nu langs het riviertje. Maar als spaarwater in zit, dus het is helemaal mooi, geweldig. Ja, geweldig, joh. Oh, mooi, ja, wat een heel mooi weekend heb je daar op spa, hè, Rendel? We hebben een prachtig week. Het is alleen wel, uh, ze noemen het de Spa Summer Classic. Maak er maar een Spa Winter Classic van, want het is heel erg koud. Hè? hier. Dus uh, dat is een beetje minder. Maar verder ja, gewoon uh, prachtige wedstrijden, prachtige auto's. We hebben heel veel hol. Heel veel hol. Ja, en auto's, uh, dan heb je het over startvelden. Daar lusten de honden geen brood van. Zo geweldig. Nou ja, wij gaan niet net zoals de Formule 1 met 20 auto's weg. Wij gaan weg met 68 auto's op de baan. Jemig. Dus Ongelooflijk. Hè? ja dat, dat is geweldig ze zei hebben wel in de kwalificatie hadden we 69 op de baan dan gingen de 15 kapot dus uh, deze gebeurt wel wat in die historische racerij, maar inmiddels hebben we net de eerste uh, op de tweede wedstrijd van het weekend gehad en dan stonden we uiteindelijk nog steeds 58 aan de start dus dat is goed 58 oh, oh, auto's wat een startveld oh ja En dat ga en dat, ik je vertellen. Hele mooie wedstrijden. Echt gewoon mooie wedstrijden. He? Zeker. Nou, de spa, uh, Summer Classic uh, van de ITCC. Elk jaar weer een uh, geweldig spektakel. En uh, volgens mij uh, ben je altijd zo uitverkocht, toch? Ik ben... Uh, ik zat dit jaar helemaal vol. Uh, vol de velden. En we zitten eigenlijk... Uh, met de Youngtimer toe, ik had het hele jaar vol, uh, met zelfs in juli, op Zandvoort voor twee volle stadvelden van 50 auto's. Wauw. Uh, en, en ze komen echt uit heel, uh, heel de wereld. Hè. We hebben hier zelfs uh, op dan mensen uit Australië aan de stad. Dus zo leuk is het uh, dat we gewoon echt een internationale serie zijn geworden. En ik zit je ik ik vertellen uit een kleinkind te genieten. Ja, dat wil ik geloven. En uh, net uh, belde u je op en toen stond je op het podium. Wat deed je daar? Ja. Nee, we hadden net de, de nette wedstrijd gehad van uh, de, onze tweede wedstrijd van het weekend. En uh, we hadden daar alle rijders die natuurlijk naar het podium moeten, die hadden op het podium staan. Dus uh, we moesten even wat prijsjes uitgeven. Daar komen ze voor. Ja, eh? nou, ja zeker weten. Dus, ja, dus, uh, nou nee, uh, ja, mooi, mooi uh, in ieder geval. En als ik uh, nou een plaatje moest uh, draaien, dan moest ik waarschijnlijk een uh, 60's uh, plaat uh, draaien, klopt dat? Ja, ja, er zijn altijd hele mooie... Er is ooit hè, dat is een plaatje die heeft hij volgens mij nog nooit gedraaid. Dat moet je gaan zoeken, van George Harrison, is een heel mooie ode aan Jackie Stewart ge gemaakt. Dat heet Faster. Die plaat, ga die maar opzoeken. Faster pastor van George Harrison. Oh. En, en als je die aan gaat zetten, dan uh, weet iedereen waar we het over gaan hebben. Oké, okay, nou ja, nou, ik heb hem alweer uh, klaarstaan hoor. Dus. Nou, ja, mag blijven. oh, je hebt een goed computerje daar. Ja, hè, ja. Nee, dat mankeert helemaal niks aan. Dus uh, zo meteen okay. ga ik hem even draaien. Lekker. Nee, maar super. Nee, verder gaan we hier al niet. En ik moet eerst zeggen, er gaat hem een beetje voorbij wat er allemaal in de familie gebeurt. Ik heb alleen begrepen dat ze Hulkenberg hebben met steek hebben neergezet. Uh, die, die gaat er volgens mij heen. Ik ik heb wat voorbij zien komen. Ja, klopt. Nou, het, uh, ja, die gaat het, naar, uh, naar, naar Sauber of naar Audi dan, hè? Zeg naar wat. Audi dan. Ja, nou ja. Uh, uh, ja. Het zou wel uh, met iets te maken hebben. Ik begrijp hem niet helemaal. Maar het, uh, het zou met iets te maken hebben. Maar wel leuk voor Hogeberg. Ja, het is, het is natuurlijk een Duitser. En uh, ja, dan gaat ja. hij naar Audi toen. Uh, ja. ja. Dus ik ja, denk dat dat, dat ja. de link uh, wordt, Randolph. Uh, ja, ja, maar ik zou geen andere link weten. Ik ook niet. Nee, maar uh, ik ben er wel blij mee. Hij was een hele aardige, aardige jongen ook. En ja, uh, beetje Nederlands he. ook, hè, zeg maar. Ja, hij ja, spreekt nu ook wel goed Nederlands. Dus uh, dat is altijd lekker makkelijk voor de interviewers, zullen we zeggen. Hè? Zeker. Dus, uh, nee, maar verder, gewoon. Uh, ja, we, het, we hebben hier hele slechte verbindingen met uh, internet. Dus uh, het blijft België. <laughs> Nou ja, volgend jaar gaan we naar uh, volgend jaar volgende week gaan we naar uh, Miami. Ja, eindelijk weer. Dat nou, mooi. Ja, waarvan hier zei: het is geen ski, maar het is toch heel erg leuk. En uh, ik hoop dat het een beetje spannender wordt als de laatste wedstrijd, want dat was natuurlijk niet heel veel om te zeggen. Maar uh, ja, uh, Miami is toch een uh, groot feest van uh, zien en gezien worden. Ja, dat is uh, geweldig, uh, gewoon uh, de race dus, uh, uh, in Miami. En uh, met Max met een speciale helm, hè? Hij een blauwe helm op daar. Oh ja. Dus hij uh, heeft ook een speciale helm, dus ja, we gaan allemaal zien wat er gaat gebeuren. Mooi, mooi, mooi. Volgende week. Volgende week weer. Op uh, vrijdag uh, de vrije training en de sprintkwalificatie. Ja, en we hebben weer sprintweekend, oh ja. man, oh jee, nou ja, die baan kennen ze goed, hè, dus dat is geen probleem. Daar kunnen ze wat afstellingen gebruiken van vorig jaar. Ja, zeker. Nou ja, nee. jij gaat een uh, heel mooi uh, feestje hebben daar uh, op uh, Spa, Want, uh, ja, wat, wat er... gebeurt er allemaal nog, uh, Rindel, daar? Ja, we hebben morgen nog een wedstrijd, de hele wedstrijd van het weekend. En ja, nu zijn er, uh, ja, je hoort er misschien op de achtergrond uh, ook allemaal races aan de hand. Uh, volgens mij rijdt nu de Toerwakelijken. Met oude Russen, Cloud Ludwig en uh, Nietzschewitz die rijden daarin. Dus die zijn nu ook met uh, dikke Endries uh, en, en uh, 190 uh, over die oude dtm autos zijn aan het rijden. Dus er gebeurt die genoeg. Ja, kan jij mij uitleggen trouwens, want ik heb uh, de, de timeline uh, uitgeprint van uh, de ja. Summer Classic. En overal ja. bij elke race zie ik weer een, een, een, ja, een db, maximaal db on track staan. Ja, dat betekent dat ze maximaal geluid, dit is geen geluidsvrij weekend, dat betekent dat je de DB is zeg maar de decibels die ze mogen maken, en wij mochten met onze klas 110 decibel maken, dat lijkt weinig, maar op Zandvoort mag we maar 96, en dat is vergelijkbaar eh, dat er tussendoor, tussendoor nog even zeg maar, een straaljager over komt vliegen, wow. uh, dus zo moet je het in die, die, ja, die percentages zien, 110 dB jongens, het is serieus hard, 115 nog iets harder, Ja, als je op een berg mag maken, dan moet je de ja, ja. Oké, okay, nou ja, de en, to dat toerwagens, toerwagens zitten op 115, he, geloof ik. Ja, ja wij hebben 115, dus we uh, maken de V8 best wel een mooie roffel. Dus ja, je hoort die op de achtergrond, ik sta nu echt onderaan helemaal, uh, zeg maar, uh, onderaan uh, een uh, in een kuil. Dus, uh, maar je hoort boven mij echt gewoon de auto's echt voorbij komen. En dat is, ja, ik weet, een hoop mensen vinden dat niet zo... Dat is zo'n lekker geluid. <laughs> en achter me heb ik hier een heel mooi watervalletje van een riviertje. Dus het is gewoon groen mixen met rezen. Het kan allemaal. In Spa. L lekker genieten daar in Spa. <laughs> nou, uh, geweldig. Wij nou, ja, genieten van uh, dit weekend, uh, Rennel. Ja, en uh, volgende week uh, gewoon weer vanuit Beverwijk. Vanuit Beverwijk en dan uh, spreken we weer. Oké, okay. ik, ik ga faster, ik faster, faster, faster George Harrison. George Harrison, daar komt hij <laughs> aan. Uiteraard. Okay, okay. Gevonden met Faster. Hier is uh, George. Dankjewel hè. Hoi hoi. Fijn weekend. Rindel. Hoi Bye. Hoi. Doeg! Ja, daar had Renlod over, uh, Dolly, over deze plaats. Ja, ja. Door de feest van uh, George Harrison. George Harrison. Ja, Zo ja, ja, is dat. Ja, ja, ja, ja. En ik zie dat uh, inmiddels de Halterstraat flink aan het vollopen is. Ja? Ja, er is Mooi een feest. behoorlijke toeloop van mensen. Dus het gaat echt wel gezellig worden vanavond. Zometeen gaat het uh, feest uh, echt los daar uh, in de Halterstraat. Ja, ja, ja. ja, ja. Zeker weten. Nou, uh, voor ons zit het er alweer op, Dolly. <laughs> Ja, ongelooflijk. Jeetje, ja, het is zo voorbij zo'n middag. Dank He? ook aan uh, Lucie, aan, uh, aan Marco ja. en, uh, en aan jou. Ja, ja, ja. En aan Hanny En aan Hannie. Ja, voor nou, de, de bijdragers zeker. allemaal. Zeker. Nou, wij gaan ook het uh, feest gedruis in. Is dat zo? Nou ja, in het oranje zijn we toch? Jij ook, oh, je, Schaaltje. Ik heb één sjaaltje ja, en, en, en een vier. <laughs> Goed, dankjewel voor het luisteren. We hebben het weer met veel plezier gedaan. Absoluut. We zaten net even tv te kijken. Het grote feest in Breda. Ja. Ook met een Sanford Stientje. Kun je daar wat over vertellen? Jazeker, want ik kijk zo op en ik zie ineens Yves Berensen staan. Hij staat gewoon daar. Ja, wat leuk hè. Leuk hè. Ja, joh ja. Onze eigen Yves. Ja. Nou, hij hoort daar ook thuis, dus al die grote sterren. Hij is zelf ook inmiddels een grote ster, ja toch? Dat bedoel ik. Ja. Nou, dank je voor uh, de bijdrage. En uh, ja, wij, gaan, uh, wij gaan verder uh, Koningsdag 2024. En daar is hij dan, hè? onze ja, Eigen, eigen <laughs> Yves met Zin uh, in Doei! Dag. Ik zag je staan. Je keek me lachend aan. Deze avond zou wel even je zei ga je mee Lachen, zei mij dat alles wacht. Ja, we wisten allebei.